Kroes is kwaad over de anti-Europa-uitspraken van PVV-leider Wilders... en vindt dat alle partijen veel meer moeten doen... om het belang van Europa te onderstrepen. Ook haar partijgenoot Rutte. Er komt onder meer een Twitter spreekuur en er worden filmpjes op internet gezet. Als kinderen onverwacht overlijden... zullen artsen voortaan altijd nader onderzoek doen naar de doodsoorzaak. Het nieuwe systeem gaat in op 1 oktober. Staatssecretaris Teve wil dat daardoor de doodsoorzaak alsnog wordt achterhaald en hoopt overlijdensgevallen in de toekomst te voorkomen. Als er bijvoorbeeld genetische afwijkingen worden gevonden... kunnen andere kinderen uit hun gezin misschien medisch worden behandeld... of als een kind door mishandeling is omgekomen... kunnen andere kinderen mogelijk worden beschermd. Met het systeem wordt een jaar geëxperimenteerd. Daarna moet duidelijk worden of het verplichte onderzoek blijft. Het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt en overwegend droog. Morgen wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. De dagen daarna blijft het rustig en droog zomerweer. De temperaturen lopen dan iets op. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam over 5 kilometer... tussen Amstelveen en knooppunt Batuverdorp. Op de ringweg Amsterdam, de A10 west richting Zaanstad. Daar staat 3 kilometer voor knooppunt Koenplein. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat tussen Sliedrecht-West en Knooppunt-Gorkum 5 kilometer door een ongeluk. Bij Knooppunt-Gorkum is de rechte reis ook afgesloten.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 Dit is Radio 1, de NTR. Jens, Dames en heren, goedenavond. Iedereen heeft wel eens een tekening van onze gast gezien, want hij ontwierp affiches, horloges, glas-in-loodramen... huizen, telefoonkaarten, platoezen... ja, zelfs een theater. Maar in het diepst van zijn gedachten is... en blijft hij de meestertekenaar van de klare lijn... die zaterdag op het Stripfestival in Breda... de prestigieuze Martentoon der Prijs ontvangt. Hier is Joost Zwarte. Uw presentator is Jelly Brouwer. Je hebt een eigen bos, heb ik begrepen. Ja, ik heb een bos van 12 bomen. Ja, op uh, 4 bij 6 meter. Twaalf berken. Twaalf berken. Ik, ik, ik heb een atelier vijf uh, jaar geleden kunnen betrekken. En, uh, in Haarlem? In Haarlem. En daar was een, een plaatsje achter. En ik dacht, als ik nou de helft reserveer en dan leg ik stenen neer... dan kan ik tafels buiten zetten als ik buiten wil werken. Als het mooi weer is. Mm -hmm. En de andere helft dacht ik, dat moet mij een beetje beschermen tegen de omgeving. En uh, daar heb ik twaalf bomen op geplant. Die staan eigenlijk redelijk dicht bij elkaar. Dat zal een, uh, een tuininrichter zo niet doen, denk ik. Maar uh, ik heb mijn eigen bos... En, uh, dat was ook het idee. Dat we, ik wilde per se een bos in de stad. Ja, En dat, dat is gelukt. Ze, ze groeien als kool. En hoe, hoe klein, groot waren ze toen? Nou, als, je, als je die bomen koopt... Tenminste, ik heb ze gekocht toen ze een meter of uh, 2,5, 3 hoog waren. En dat is wel even sjouwen door het atelier heen. Uh, je hebt ze ook echt zelf gepoot? Daar heb ik wel gelukkig assistentie bij gehad. Iemand die heel goed met de scheppen om kan gaan. Ja. En goed met bomen is. Ja. Ja, ja, je mag de wortels niet kapot maken natuurlijk. En, en want, want ik zag een filmpje, daardoor komt het ook, dat ik het weet. En ja. dan loop je zo even door je bos heen ja. als je het niet meer weet. Dat is nog steeds ontzettend leuk om te doen. En die, ik heb een soort pulkneiging bij die bomen. Want die witte velletjes die er omheen ja, zitten... Ja, maar dat mag je niet doen. Nee, nee. die boom die wil die velletjes uh, af en toe loslaten. En dan zit er weer een mooi, vers, nieuw, wit velletje onder. En soms helpt die boom een beetje. En dan ligt er op het atelier zo'n prachtig stukje berken en... Uh, tot zolang het duurt. Ik heb er ook wel eens een tekening op gemaakt. Je kan het als papier gebruiken. Oh ja? ja. ja. En heb je het al getekend? Want het, is ook, ik bedoel, het zou ook zomaar een tekening van je kunnen zijn. Ja, nee, ik heb het bos nog niet getekend. Nee, nee. Meest, meestal is het zo dat mijn, mijn decors... die worden niet getekend naar de realiteit. Als ik een verhaal vertel, dan moet ik altijd nadenken... Uh, wat helpt mee om dat verhaal goed te vertellen? En zo wordt het decor en niet naar de werkelijkheid. Liever niet. Dus. Nee, het komt wel eens voor. hoor. Je, je hebt natuurlijk wel sommige gebouwen die je heel interessant vindt. En je zegt, goh, wat zou ik dat graag eens een keertje tekenen... en daarin iets laten gebeuren. Maar uh, meestal is het toch zo dat een, uh, de gebouwen... en de stedelijke omgeving die tekent, dat die uh, speciaal voor de tekening ontworpen wordt. Precies. Het moet wel uit jouw brein ontspruiten... en niet uit het brein van een ander zijn gekomen. Uh, ik vind het niet erg om samen te werken. Maar uh, een, een, ja, het, het, het, het werkt inderdaad toch een beetje anders. Hè. Als, je een, als je een figuur... Teken, een stripfiguur, en die zegt iets belangrijks, dan is het helemaal niet, niet erg als je bijvoorbeeld een raam hebt waar achter iets te zien is wat zijn verhaal ondersteunt of mm -hmm. juist afbreekt. Hè. Het is maar net uh, hoe je vindt dat die figuur moet praten. Maar uh, met een bestaand gebouw zitten die ramen natuurlijk altijd op de plek waar je ze niet hebben wil. En uh, in mijn eigen panden heb ik dat in de hand. Um, ik vroeg je net of je het nieuws volgt. Je zei ja, de verkiezingen natuurlijk wel. Maar je had het parool net uh, opengeslagen. Ja, of... ja. en daar, daar staat achterin op de uh, kunst- en mediapagina. Daar staat een, een bericht van Han Hoekstra. Hans, moet ik zeggen. En dat, uh, dat gaat over Nederlandse tekenaars die hebben uh, gewerkt voor uh, buitenlandse strips. En er staan uh, de tekenaar Molenaar, die voor Batman heeft gewerkt... en Oosterveer, die een project had met Spider-Man. En er staan drie uh, tekenaars, zoals Jippes, Verhagen en Luchika... die iets met Donald Duck uh, hebben gedaan. Uh, maar wie er ontbreekt, is Evert Gerards. En Evert Gerards dat was in Nederland de man... samen met zijn vrouw Leni... achter het uh, underground stripblad Tante Leni presenteert. En dat is een blad waar ik... Uh, uh, aan het alle, vanaf het ja. alle begin aan het meegedaan. En die, Tante even, Leni presenteert. Ja, Welk ja. jaar hebben we het dan over? Dan hebben we hebben het over 1970. En wat was dat dan voor bloc? Nou, Dat was een, uh, dat was een tijdschrift uh, wat, wat helemaal zelf werd gemaakt. Je moet het zo voorstellen dat uh, tot en met de zestiger jaren... of tot en met de vijftiger jaren was het eigenlijk heel normaal... dat uitgevers gaven stripbladen uit... Mm -hmm. En die dicteerde ook dat het, dat het voor kinderen was... En dat, en dat je niet alles zomaar kon doen. Er was zelfs in Amerika een periode lang een comic code... waar de, de uitgevers uitgever zichzelf een bepaalde censuur hadden opgelegd. Uh, er waren jonge tekenaars, die waren het daar absoluut niet mee eens. En die zijn toen hun eigen bladen begonnen. Ja. He, in Amerika had je zapcomics, Comics, dat is misschien het bekendste. Ja. En de tekenaars als Gilbert Shelton en Robert Crump... die tekenden voor zapcomics. Comics. Nou, die bladen die kwamen... En was dat dan heel underground of een beetje underground? Nee, dat, dat was serieus underground. Ja, dus dat was uh, seks in de verhalen, uh, politieke meningen... Uh, zonder, zonder rem in de verhalen, uh, ma maatschappijkritiek... Uh, en, en ook gewoon... Uh, uh, uh, plezier. Hm. Dat, alle, dat was een soort... Uh je ja, moet zeggen, een, een hussel van al die, al die dingen door elkaar heen. Die bladen die kwamen ook in Nederland. En jonge tekenaars in Nederland lieten zich inspireren... door die Amerikaanse underground. En Tante Leni presenteert. Dat was eigenlijk het, het belangrijkste Nederlandse blad eh, op dat gebied. En Evert Gerards want daar, zo kwamen uh -huh. we erop... Hè, die, dus, uh -huh. uh, die, die is daar met zijn vrouw Leni uh, mee begonnen. En Evert Gerards is uh, jaren later verhuisd naar Frankrijk. En van daaruit schrijft hij scenario's voor de Donald Duck. Dus dat is in Nederland misschien niet zo bekend... Nee. Maar hij hoort ook in het stuk van Hans Hoekstra. Ja, en ontbreekt nu. Want dit zijn allemaal namen. Want daarboven staat trouwens Donald Duck met draaiorgels en klaar over. Het ja. verhaal behelst dus Nederlanders die in uh, Amerika... Hun bijdrage leggen. Ja, bijdra zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Ja, kijk, er zijn natuurlijk wel Nederlandse tekenaars die hun boeken in het buitenland uh, krijgen uitgegeven. Mm -hmm. daar zijn er zijn het al van een aantal van. En, maar in dit geval gaat het erom dat ze ingeschakeld worden in, een, uh, in, in dit geval in, in Amerikaanse uh, strips. Omdat in veel van die strips die door, door uh, grote studio's of voor uh, mass bedrijven worden gemaakt, uh, is het niet vanzelfsprekend dat een tekenaar alles doet. Dus je hebt daar vaak een scenario schrijver en dan heb je iemand die het scenario uittekent en uh, een potlood helemaal opzet? Dan heb je een inkter. Dat is ook weer een apart beroep. En dan heb je een. Inkter ook nog dat kan je zeggen. Ja, dat kan je zijn. Dus dan krijg je potlood tekenen van een ander. En die moet jij in inkt zetten. En dan heb je ook nog. Uh, uh, letteraars. Dat zal tegenwoordig met die fonds van getekende letters allemaal weer anders ja. gaan. Maar, uh, nou ja, dergelijke. Uh, en en kun je dan als inkter opklimmen naar scenario schrijver? Of, want ja, dat, dat lijkt me, kun me wel. Je daar ik er, mee nou, ik ken er geen voorbeelden van, maar het, dat zal ongetwijfeld als je ergens goed in bent dan, uh, en je doet je best, dan kom je wel vanzelf naar boven, ja. lijkt me. En zijn dit namen uit het verleden of zijn deze mannen, uh, zijn allemaal mannen, hè, nog steeds actief? Ik, ik weet van Daan Jip dat die die die komt af en toe ook, ook op een stripbeurs dus dan dan dan dan ziet hij wel dus en die, werkt die lijkt voor... nog steeds die heeft voor uh, voor Disney gewerkt. En er staat hier ook in dat hij ook gewerkt heeft aan het uh, ontwerpen van karakters voor de film Aladdin en Belle en het beest. Oh. Dus die die is wel behoorlijk uh, behoorlijk goed. En ja. en hebben Nederlanders een zekere naam of dat geloof ik niet. Het is het is meer individueel als een als een buitenlandse uitgever uh, een Nederlandse uh, tekenaar krijgt aangeboden... en hij vindt het wat, dan, dan komt het wel door. Zo weet ik dat uh, Peter van Dongen met zijn strip Rampel kan... over de pollutionele acties in uh, Indonesië. Ja. Dat is in verschillende talen uitgebracht. En... Uh, Erik Kriek, uh, daar is ook veel belangstelling voor. En zo zijn er nog wel een aantal. En, en, en vertegenwoordigen die dan een Nederlandse lijn? Of? Nee, niet echt. Omdat uh, je kan eigenlijk de. Kijk, strips, het is, dat is net zo'n beetje als, als, als literatuur. Uh, er zijn heel veel soorten heel veel, heel veel stromingen eigenlijk binnen. Uh, binnen zo'n discipline. Mm -hmm. He, je, hebt, je hebt avonturenboeken, je hebt, uh, je, je hebt, je hebt romans, je hebt, je hebt poëzie. Science fiction. En Science fiction, uh, spannende boeken. En dat, uh, dat heb je eigenlijk in de strip ook. Mm. Dus je, je kan de strip niet zien als een, uh, als, als een stroming. Maar je, het is een discipline. En uh, er zijn natuurlijk uitgevers die wat meer gericht zijn... op de spannende boeken. En anderen die wat meer op de autobiografische of... Uh, Auteursboeken gericht zijn. Goed, de tegel ligt daar. We zijn natuurlijk ja. erg benieuwd uh, wat onze grootmeester daarop gaat tekenen... dan ja, ja. wel schrijven. Uh, en uh, luisteraars kunnen zich melden, kunt vragen stellen... opmerkingen plaatsen, gaan naar onze website radiokunsthof.nl... of meld u via Twitter, hashtag radiokunsthof. Voor de mensen die later ingeschakeld zijn... Joost Zwarte is vandaag de gast. Uh, werd ooit opgeleid als industrieel ontwerper... maar na twee jaar vertrok je, geloof ik al. Ja, daar komt het ongeveer op neer. Ja. Uh, naar Parijs, revolutie, revolutie. En jij ja, had geloof <lacht> ik niet echt in de gaten wat er aan de hand was. Uh, en eind jaren zestig begon je uh, met het tekenen van strips. Nou, ja. inmiddels uh, bestaat je oeuvre niet alleen uit tekeningen strips... maar ook uit, uh, Joost Prinsen zei het net al... Uh, postzegels, uh, glas in lood, LP, CD-hoesjes... omslag van Vrij Nederland tot de New Yorker... Uh, maar ook meubilair, ramen, muurschilderingen, gebouwen en interieurs. En nu ook een bril. Ja. Ik had hem al eerder <laughs> gezien. Ja. ja. Uh, ik heb op verzoek van een, uh, van een firma in Haarlem heb ik een bril ontworpen. En uh, toen ik aan het schetsen was, toen dacht ik... God, het, uh, uh, wat is een bril precies... En, en natuurlijk is het een ding... We, we weten de technische achtergrond van de bril... Hè, waar het je bij helpt. Maar het, het is natuurlijk ook iets wat, uh, wat een beetje gezichtsbepalend is. Het is een soort sieraad op je neus. Ja, dat kan heel heftig zijn. In jouw geval zeker. In mijn zeker? geval is het ja, dus een zware bril. De zwart. ehm um, um, maar ik kende ook wel een aantal brillen uit de geschiedenis die, die me heel erg aantrokken. Ik weet dat Woody Allen heeft altijd wel een goede bril gehad. Buddy Holly heeft natuurlijk een hele goede bril altijd gehad. Allemaal zware monturen. Allemaal grote zware monturen, plastic monturen. En uh, ik vond eigenlijk, ik wilde iets literairs doen. En, en toen ben ik gaan kijken, ook op internet. En toen zag ik Allen Ginsberg. En dat wist ik eigenlijk wel. Die heeft ook altijd een hele ja, mooie zware ja, ja. bril gehad. Uh, en dat literaire wat ik wilde, dat, dat had te maken met een, een opvatting... van uh, hoe, hoe kan je kijken beoordelen? Nou, hebben de meeste brillen die hebben aan weerskanten van de glazen... waar de, de pootjes of de veren zijn aangehecht. Daar zie je een klein metalen ornamentje. En dat is eigenlijk geen ornamentje, dat is, dat is een... Een, een aanhechting van het scharnier, wat aan de binnenkant uh -huh. zit. Uh, maar er zijn veel brillenfirma's die daar langzamerhand... een, uh, een, een symbooltje of een, een herkenbaar, bijna logo-achtig uh, uh, metalen objectje uh, hebben op die plek. En toen dacht ik ineens, wat zou het eigenlijk aardig zijn... als we daar aanhalingstekens zouden doen. Dus aan, de, aan mijn rechteroog, dus voor de kijker links, staat de aanhalingsteken openen. En aan de andere kant staat aanhalingstekens sluiten. Ze staan er redelijk subtiel op, dus ik loop niet voor gek. Nee, maar pas als het, je het hebt verteld ziet de kijker het. Dat, ja. en het maar het is, het is toch dat... Uh, uh, ik wil daarmee zeggen dat uh, wat jij ziet, je denkt wel dat je dat alleen ziet in het jouw persoonlijke visie is. Maar veel anderen zien dat ook. En misschien is zelfs wat je ziet wel een citaat van de blik van een ander. Bovendien is het zo dat aanhalingstekens die worden gebruikt... Uh, uh, om aan te geven als iets ironisch bedoeld is. Dus ik stel me voor dat, uh, dat als degene die zo'n bril heeft gekocht... als hij ochtends zijn bril opzet en zich realiseert... dat die aanhalingstekens <lacht> daar zitten... dat hij tegen zichzelf kan zeggen... Uh, we moeten misschien deze dag maar eens wat ironischer bekijken. Wat zul je opgetogen zijn geweest toen je dit had bedacht. Want eigenlijk is die bril de samenvatting van jouw hele oeuvre. Beetje namelijk de Namelijk de ironie. Ja, ja, ja. Ja, Het <lacht> is ja. toch waanzinnig dat je dat in die ene bril hebt... Gevat? Nou, ik, ik uh, hoop dat veel anderen dat ook vinden. <laughs> de ironie, want daar ja. draait het geloof ik allemaal wel ja, om. Ja, ik vind de ironie wel heel, heel belangrijk. Dat je, dat je dingen vanuit een ander gezichtspunt bekijkt. Hè. Mensen hebben toch de neiging, en dat is natuurlijk ook een, een houvast... Dat je, dat je oordeelt over dingen... en dat je ook weet waar je niet mee in zee moet gaan en wat wel. Dat, dat is een soort lijfsbehoud. Maar dat zorgt er ook voor dat je... Weet dus... jij het altijd heel snel, trouwens, waar je wel en waar je niet mee in zee moet gaan? Nou, wel redelijk snel. Maar ik, dan ga ik daarna ga ik twijfelen en dan denk ik, had ik het wel goed. oh ja? Maar, ja, dat, maar dat is gewoon het, het relativeren van de zaken en... Uh, aan de ene kant vertrouw je op je intuïtie. En dat moet ook wel, want je kan niet alles opnieuw helemaal bestuderen. Uh, maar aan de andere kant uh, moet je er ook van uitgaan... dat je lang niet alles weet. Hm. En uh, Het komt wel eens dus voor dat je, dat je een, een besluit neemt... ergens, dat je je achteraf gaat informeren... en zie je, oh, maar er zitten ook nog andere kanten aan zo'n zaak... Goed, in, in, Welke zaak hebben we het nu over? Ik heb, ik heb het niet over een <laughs> zaak in het speciaal. Maar uh, <laughs> nee, het nee, maar is, het is goed stelde, om te twijfelen en te relativeren. Laat ik het zo zeggen. De, de, de, de aanvang dat, dat een firma uit Haarlem jou vraagt... Van, wil je ja. een bril voor ons ontwerp? Ja. Ik neem aan ja. dat je heel veel van dat soort aanvragen binnenkrijgt. Ja, en waar voor. zeg je dan wel en waar, je, waar zeg je geen nou, jou? Me, meestal, en dat heb ik ook wel geleerd... dat het verstandig is om secundair te reageren. Dus dan zeg ik, ik ben vereerd met uw vraag... en uh, ik wil er graag later op... Terug, terugkomen. Ik ben nu midden in een werk en moet een tekening afmaken. Maar in de loop van de week uh, dan, uh, dan zal ik u een mailtje sturen of dan bel ik u op. Dat is jouw en, standaard antwoord. Dat is een, een standaard, alle ja, dat is een soort standaard antwoord. En dan, dan ga ik daar heel rustig over nadenken. En uh, ja, kijken wat de rijkwijde eigenlijk van het verzoek is. En ook van hoe ik mezelf daarin moet positioneren. Hmm. En toen dat, kwamen die ironietekens en toen wist je, ja, ik moest het toch maar doen. Ja, dat, dat, ja. Het, het is hetzelfde was overigens ook met de toneelschuur, die opdracht om het theater te ontwerpen. Dat, eh, toen dat verzoek kwam eh, van binnen stond je natuurlijk te juichen. Maar het, de toneelschuur, eh, voor de mensen die het niet weten, het theater van Haarlem, prachtig theater. Door jou ontworpen. Wat ja, ook ja. bijzonder is. Kunnen ja, we dat, dat is heel apart. En, maar zo'n verzoek, dat, als dat komt, dan. Uh, dan vind je dat natuurlijk geweldig. Maar je moet niet, niet meteen zeggen, doe ik. Want je kent de voorwaarden nog niet. Dus je moet even rustig, rustig nadenken over die dingen. Je bent geen architect. Dat, ook dat. Ja, nee, dat is ook zo. Maar men is toen meteen, mij is toen meteen al verzekerd in het begin van... jij gaat het ontwerpen en je gaat het presenteren. En daarna, als het, uh, als het allemaal goed gaat, dan gaan we... Om jou heen een heel team bouwen van mensen die kunnen adviseren en die er verstand van hebben. En dat werd uiteindelijk mecano, hè? Dat werd Mekano voor vooraanstaande architecten. Ja, goed doen. Ja. Um, nu is dat eigenlijk wel zo, terwijl ik me voorbereid op dit gesprek, dat uh, jij op verschillende disciplines je bent gaan uh, um, werk bent gaan uitvoeren. Ja. En eigenlijk is het altijd goed gegaan. Is er wel eens een moment geweest dat je heel erg kritiek kreeg, dat het misging? Um. Want een gebouw tekenen, dat is toch echt wel iets van een andere orde? Ja, dat, dat dat dan is allemaal ook. lukt ook. Dat is het ook. Nou kijk, voor dat gebouw heb ik een vriend Thijs Asselbergs in Haarlem gevraagd... of ik af en toe bij hem langs mocht om mijn ideeën daarover uh, te uiten... en uh, of hij er maar alsjeblieft op wilde schieten. Dat zijn wel dingen die belangrijk zijn. Uh, dus je moet wel her en der advies halen. Hè. Je, je hebt het niet als, als ervaring... Uh, ik, ik weet, ik heb bijvoorbeeld voor, de, voor het, uh, het stadhuis in Haarlem heb ik uh, een tapijt ontworpen. En dan is natuurlijk een van de van de dingen die je als eerste moet doen, dat is ook bij een tapijtfabrikant langsgaan om te kijken wat nou de problemen zijn bij tapijten. Dat je echt. Uh, je, je moet er een beetje op studeren. Ja, ja. He, maar... Je neemt het allemaal heel serieus ja, ja. en doet studie, verricht studie. Ja, ja ik, ik vind dat ik het tot een goed einde moet brengen, altijd. Hmm. En, maar ik heb bijvoorbeeld ook eens een keer... toen ik voor het eerst een opdracht had om glas in lood te maken. Dat was in Amsterdam, in de Marnikstraat. Een groot so uh, gebouw met sociale woningbouw. En er zou versiering aan de gevel moeten komen. En toen is me voorgesteld, zou dat niet met die ramen wat moeten worden? En dan werd er gedacht aan zeefdruk en eh uh, eh uh, plastic folies voor de kleuren. Maar glas en lood is een is een veel duurzamer uh Oplossing, een technische oplossing. Dus ik ben naar een. Er werd mij een atelier geadviseerd die dat uitvoerde. Dus daar ben ik langs gegaan en heb gevraagd wat nou de instinkertjes zijn bij het ontwerpen. <laughs> en die zijn er nogal wat. Want, Zo, letterlijk. Ja, want nou, kijk, glas dat kan heel makkelijk breken. Hè? Dus je kan niet alles snijden. Niet alle vormen die je wil kan je zomaar snijden zonder het risico dat dat breekt. Dus dat geeft beperking in de vormen die je kan maken. Nou, dat, dat, dat, dat hebben ze me allemaal verteld. Ja, en een primaire kunstenaar zou gelijk als een enthousiasteling gaan, zijn gaan tekenen. Ja. Maar deze secundaire kunst. Kunstenaar... Ja, ja, ja die, die, eerst een pas op de plaats. <güls> ja. en eerst maar eens nadenken uh, wat de consequenties zijn van, uh, van Maar de is de dat het karakter van Joost Zwarte? Of ja, is denk dit, um, ik denk het ja? wel. Ik denk dat ik redelijk analytisch ben. Uh, en ja, dat, dat gaat ook wel goed. Overigens was het wel in Amsterdam zo. Ik had dus weer geen ervaring in van hoe je dat moest aanpakken uh, zakelijk gezien met de opdrachtgever. En dan zakelijk bedoel ik, zij gaven mij die opdracht... en ik zei, oké, okay, op die datum lever ik dat. Maar dan ben ik verantwoordelijk voor het aanleveren... en voor allerlei logistieke problemen. Dus op een goed moment zat ik op mijn atelier... alleen nog maar uh, transportbedrijven... Die, die een bok met glas achterop moesten <lacht> hebben te instrueren... dat ze toch ook al had het gesneeuwd... dan toch maar moesten gaan rijden. En toen stond een aannemer daar om het in te bouwen... en toen stond ineens dat transportbedrijf er niet... en dat kreeg ik dan op een bordje... Nu doe ik het anders en leg ik zeg maar die logistiek kant. die zit de opdracht formeel gegeven aan het uitvoerend atelier. Ja. Komt van de opdrachtgever. Zo word je alles en, maar wijs. Zo word je allemaal wijs. Ja. En dan, dan, hou ik, dan doe ik het ontwerp en doe de artistieke controle. En je hebt inmiddels al meerdere glas- en loodramen afgeleverd. Ja. Ja, he? In, ja, ja. in het uh, Paleis van Justitie Arnhem. Ja, dat is een hele grote in het Paleis van Justitie. Dat, dat was een, een, een erg interessant project... Uh, en, uh, daarvoor heb je ook veel studie verricht. Want je hebt rechters geïnterviewd ja, daarvoor. Ja, ik, ik dacht... Ik, je moet niet iets geven wat eigenlijk al bekend is... in, uh, in afbeeldingen, in justitiepaleizen. En uh, ik wil wel eens precies weten wat er gebeurt. En uh, als die rechters mij dat nou vertellen... dan kan ik me daardoor laten inspireren. En uh, zij legde me dat allemaal uit. En toen kwam ik uiteindelijk met het voorstel om... Uh, de, de, de wereld in één groot tafereel neer te zetten... waarin alles mis zou gaan. En dat, dat heeft dan met achterliggende gedachten... dat als je dat dan ziet, dat de mensen die dat zien zeggen... van goh, als het zo mis is, dan hebben we de justitie echt nodig. en dat, dat trok de rechters aan en het, het, het hangt er nu. Maar hoe moet ik me die gesprekken voorstellen die je had met die rechter? Nou, niet, niet zo ingewikkeld. Hè? We gaan in een kamertje zitten en ik, uh, ik, ik zeg, wat doet u? En dan beginnen ze te zeggen, en ik zeg, ja, maar gaat dat nou zoals ik wel eens op de televisie zie? Nou, een beetje anders. En, en wat is uw richting? Hè? Want je hebt kantonrecht en je hebt civiel recht en je hebt strafrecht. En internationaal recht, militair recht. Allemaal dingen die je normaal gesproken niet onderscheidt. Je denkt al heel gauw in een rechtszaak, iemand heeft wat kwaads gedaan en die krijgt straf. Maar er zijn zoveel andere vormen van rechtspraak. Dus ik, uh, ik en terwijl je met zo'n man of vrouw in gesprek bent, ben en dan het broedels aan teken. Ja, nee, nee, ik maak eerst aantekeningen. Ik laat nog, nog niets los van mijn oplossingen. Want dan gaan mensen misschien ook een zekere verwachting uh, creëren. En die denken, ik moet mijn, mijn, mijn vrijheid van creëren, die moet ik aan mij houden. Dus er zijn een heleboel dingen die ik kan bespreken. En dan trek ik me daarna terug op mijn atelier. En uh, daar hoeft niemand uh, bij te zitten. Ik maak dan de keuze. Uh, wat ik belangrijk vind om erop te hebben en wat niet. En dan is er ook geen overleg meer? Dan uh, nou, worden die ramen afgeleverd nee, met het nee, transport. Nee, zo gaat het ook weer niet, want uh, zij willen altijd... Een, uh, tenminste, zo gaat het vaak met grote opdrachten. Uh, er is een vooronderzoek en dan heb je een voorlopig ontwerp dat wordt besproken en daarop komt een goedkeuring... en daarna ga je in het laatste traject van het definitief ontwerp in. Dus ik moet zorgen dat ik dit voorlopig ontwerp zo goed presenteer... dat ik daar uh, geen inhoudelijke kritiek op krijg. En ook daar word je steeds behendiger in. Daar word je Hoor ik ja, ook ja, ja, aan de ja, ja, manier waarop je ja, erover spreekt. Ja, ja. Het traject. Het traject, ja. ja. ja, ja. Nu uh, is het wel heel vreemd, zeker als ik je dit allemaal hoor vertellen... dat je aanstaande zaterdag een oeuvreprijs krijgt, de ja. Martin Tonerprijs voor de striptekenaar Joost ja, ja, Zwarte. Ja. Je kunt je afvragen wat er nog over is van de striptekenaar Joost Zwarte. Nou, dat is eigenlijk behoorlijk wat. He, want uh, op de eerste plaats is het zo dat... Uh, hey, toen ik begon is, was striptekenen in mijn, mijn hoofdvak. En ik heb heel veel pagina's getekend, honderden pagina's. En toen slopen er langzamerhand zoveel avontuurlijke zaken binnen... van opdrachten, kunstopdrachten, ontwerpopdrachten... die ik avontuurlijk genoeg vond om daarin mee te gaan. Maar altijd is die strip op de achtergrond, zeg maar... het verhaal vertellen in beelden, is altijd belangrijk gebleven. En als je die glas- en loodramen ook ziet... dan is de associatie met strip eigenlijk heel makkelijk gelegd. Uh, Hoe dan? Leg dat eens uit. Nou, ik, ik, ik vertel gewoon een verhaal in beeld. Maar nu is het met zo'n raam zo dat je niet altijd de kans hebt... om een verhaal te vertellen in verschillende plaatjes. Want daar, dat is eigenlijk waar, uh, waarom het een strip heet. Mm -hmm. Um, en er staan dan vaak ook weer geen dialogen in. En ik vind ook als je een raam maakt of een, of een soort kunstwerk... Dat, je, dat, dat dat langere tijd mee moet gaan. Dus je wil ook niet een, een grap maken die als die twintig keer bekeken is... dat die dan gaat vervelen. Dus er moeten voldoende lagen in zitten mm -hmm. en dat soort dingen meer. Maar vaak zijn de, zijn de trucs die ik die geleerd heb in het striptekening, die vind je terug in die... Uh, in die, uh, in die glas- en loodramen. Recent bijvoorbeeld heb ik een raam gemaakt voor. of een serie ramen in een kapel in Grenoble in Frankrijk. Daar is een, uh, een, een uitgever, Jacques Lena en die heeft een, een oud klooster in het centrum van de stad gerestaureerd. voor zijn, uh, voor zijn kantoren. En daar hoorde een kapel bij. Ja. en die moest een culturele bestemming hebben. En toen dacht hij: ik ga mijn bibliotheek vestigen in die kapel. Maar er nou waren er allemaal ramen. en die waren daar kapot gemaakt. in de tijd van Napoleon. En en uh, toen wilde hij een nieuwe ramen. En hij wist van mijn projecten in Nederland. En zei: Nou, zou je dat voor mij willen doen? En toen heb ik een, uh, een stripverhaal gemaakt in zes plaatjes, dus aan weerskanten van de kerk drie uh, plaatjes, zeg maar een plaatje van anderhalf meter breed en drieënhalf meter hoog. En daar heb ik de, de beginfase in het leven van een boek getekend. En het begint in het begin dat een boek geboren wordt. En er ligt een boek in een wieg en daar staat een boekenmoeder, en dan moet je je voorstellen dat is een mens en het hoofd is een boek en op de rug zit dan een neusje geplakt en zijn oogjes getekend. En die boekenmoeder, en boekenvader, staat naast die wieg en met een, uh, met een met een fles waar ABC op staat. Want dat boek is nog heel jong en die moet gevoed worden met het alfabet. En intussen komt er alweer een, een, een, een ooievaar aanvliegen... met een boek in een luier. Dan kan je zeggen dat is misschien één plaatje... maar feitelijk heb je dan in één zo'n plaatje twee dingen laten zien van het verhaal. Dat het kind nog niet in de wieg ligt... en daarna dat het kind wel in de wieg ligt. Nou, dat zijn striptechnieken. En daarna gaat het boek verder. Het wordt, het wordt opgemaakt, zijn haartjes worden gekampt. Hè. Dan zit hij bij de kapper... en dan worden zijn pagina's keurig in de plooi gelegd. De, uh, daarvoor is nog een, een, een scène... waarbij het boek open staat... voor invloeden van buitenaf. Schrijvers en schilders die iets moeten... met, met die dummy. En, die, en, en dit is dus de strip... in glas en lood. Ja. En die zijn nu in die hele oude kapel. Ja, ja van in, die kapel, in die kapel staan dus ja, al die ramen eromheen. Hè, die, die, die ramen aan weerskanten hoog uh, in dat middenschip. Dat zijn uh, stripramen. En die man die heeft daar zijn bibliotheek. nu. Ja, een gigantische bibliotheek waar ooit het altaar was. Het heilige der heiligen, zal ik maar zeggen. Met tabernakel en, en resten van het kruis. En wie is die man? Jacques Glena heet hij. Dat en... ja, is een vrij grote uitgeverij. Op stripgebied is hij, uh, hoort hij tot de allergrootste in Frankrijk. En uh, geeft ook boeken uit over de streek. En over lekker eten. En over varen. En die man die kent jou. Ja, ja die ken hem eigenlijk al heel lang. Toen ik mijn eerste boek in Frankrijk uh, uit wilde geven. Dat is denk ik in 1977 of 78. Dat ik veel in Parijs kwam om met uitgevers te overleggen. Was hij een van die uitgevers. En hij was de uitgever die het niet is geworden. Maar nu. Achteraf kon hij toch ergens nog iets binnenhalen. En dat hij zijn kon hij goed worden. maken. Maar, ja. Ja. maar heb jij dan ook de fantasie dat daar over honderden jaren... iemand in die bibliotheek zit en in, in jou? Ik bedoel, dat is ook wel wat anders dan een strip. Ja, het, toch is het gek dat het euh, nou zonlicht ja, zo, dat daar doorheen komt. Ja, en... ja zo'n glas- in loodraam, dat, dat blijft waarschijnlijk wel heel erg lang goed. He, je weet natuurlijk dat in, in kerken, in middeleeuwse kerken, zit nog vaak oud glas in lood. En af en toe moet dat lood wel eens vervangen worden, want dat kan aangetast raken. Maar dat glas blijft goed en dat wordt gerestaureerd. Dus dat blijft eigenlijk heel erg lang goed. Langer Prachtige dan gedachte, papier, toch? meestal. Voor jou lijkt mij. Uh, daar sta ik eerlijk gezegd niet zo bij stil. Nee? Als het klaar is, dan is er een nieuw avontuur. En dan uh, ben ik er heel blij mee. En dan ga ik af en toe eens kijken. Maar uh, dan zijn er weer andere zaken. Dat was het dan. Trouwens, de, uh, wat je net beschreef is ook uh, uh, te zien ja. voor ons allemaal. Ja. Want in de boekhandel ligt op dit moment... en dat is de eer van het feit dat je winnaar bent van de Martentonenprijs... jouw laatste werk eigenlijk ja. in twee hele mooie gedrukte vellen. Ja. Ja, hoe zullen we het omschrijven? Nou, het, het heet een leporello, officieel. Hoe oh, heet dat? En in, als je dat in het Nederlands omschrijft... dan is het een harmonica gevouwen uh, uitgave. En uh, eigenlijk zijn deze dingen, je zegt het vanwege de Martintoonerprijs... Zijn die, zijn die uitgegeven. Het was eigenlijk wel nodig om ook eens te laten zien... wat recent aan strips zijn gemaakt. Omdat in, in het boek uh, bijna compleet... Een, een verzameling van mijn strips wat in februari is uitgebracht... Uh, daar zie je toch weinig van de allerlaatste dingen. Ja. En dat kwam omdat die redactie al, voor dat boek al gesloten was. En ik het afgelopen jaar weer aardig wat strippagina's getekend heb. Bijvoorbeeld voor het tijdschrift Hollands Diep. Ja. Die zijn hier dan ook in uh, geplaatst. Ja. Uh, bijna compleet. Je noemt het al, het verscheen in februari. Dus een overzicht van jouw ja. werk. En daarin is het voorwoord geschreven door Chris Ware... een beroemde Amerikaanse striptekenaar... En uh, hij schrijft in dat, voor, uh, in, in, in dat voorwoord... Um, nu Joost zo bedreven is als ontwerper, architect en kunstenaar... is het moeilijk te geloven dat hij ooit striptekenaar ja. was, ja, ja, meneer Zwarte. Ja, zo staat het erin. En dat was Chris zijn voorwoord. En dat schreef hij een, een jaar voordat... Uh, uh, Voordat, voordat ik het afgelopen jaar weer helemaal de strip had opgevat. Dus je moet nooit, nooit zeggen, het kan altijd weer losbarsten. Want hoe kwam het zo dan, dat je die strip weer opvatte, zoals je het zelf... Nou, ik heb het, ik heb het eigenlijk uh, altijd wel blijven doen. Uh, meestal is het zo, als, een, als, een, als, als, als vrienden of uh, een hele interessante uitgever... Uh, met een project bezig is en vraagt om mee te doen... dan, dan vind ik dat ontzettend leuk... Uh, en nu dat Hollands Diep, dat, dat ging goed. En, maar voor die tijd had ik bijvoorbeeld in, in Amerika het tijdschrift Raw. Dat was een blad opgericht door Art Spiegelman. Mm -hmm. die, uh, van, Maus. van Maus. En die wilde in Amerika meer laten zien van wat er in Europa aan de gang was. Dus de meer grafische strip, terwijl in Amerika meer de, de underground strip op klein formaat bezig was. Daar heeft hij een groot formaat blad voor opgericht. En heeft mij ook gevraagd om daarin... Uh, Daaraan mee te werken. Nou, later is dat blad op een kleiner formaat gegaan. Uh, toen de Graphic Novel uh, voor hem actueler was. En daar heb ik dan speciaal werk voor gemaakt. En uh, toen weer jaren daarna hij en zijn vrouw Françoise Moulie een blad oprichten met strips voor kinderen. Dat is ook wel aardig als je dat, dat, ik bedoel, dat gaan meest, meeste tekenaars doen als ze zelf ook kinderen hebben, dan merken ze uh, we kunnen wel. Volwassen, he, goede verhalen voor volwassenen maken. Maar waarom zouden we die kinderen discrimineren? Mm. En dan komt er vanzelf weer zo, zoiets als die uitgave Little lit, zoals dat heette. En uh, daar heb ik ook speciaal werk voor gemaakt. Dat staat overigens wel in bijna content. Terwijl jouw maar... kinderen toch inmiddels al wel wat ouder zijn. Ja, die zijn wat ouder. Maar ja, ja, zeker. Ben je voor hun ook gaan tekenen? Oh ja, Toen altijd. Altijd. Maar, ja? altijd. Ik ben uh, bij ben, ben mijn oudste dochter, uh, dat was in de tijd dat ik ook uh, voor, uh, voor Jippo tekende. Uh, en uh, voor de dochters in mijn tweede huwelijk... Uh, heb ik ook speciaal wat boekjes gemaakt. Als ik uh, op vakantie was, dan, dan zit je gewoon met z'n tweetjes gezellig ergens. En dan, uh, dan komt er zomaar een getekend verhaaltje uit. Oh, en dat zijn speciale uitgaven? Nee, dat zijn uh, boekjes die in het, familie, ze die goed in het familiearchief zitten. Die, ja, ja, ja, achter slot en grendel, neem ik aan. Uh, Nee hoor, gewoon tussen de anderen op de plank. En zijn er al kleinkinderen ook? Ja, ik heb, ik heb twee kleinkinderen. En heb je daar al voor getekend? Uh, heb ik ook voor getekend, ja. Geboortekaartjes. Uh, ook dat, <laughs> ja. <laughs> Het gekke is dat je... Ik bedoel, je bent iemand uh, met wereldfaam. Maar er is niet een karakter uit voortgekomen. Nee. Waarvan iedereen... Ik bedoel, Hershey, Kuifje... Uh, uh, ja. Jopo De Poyo is een karakter van je, ja. maar is absoluut geen, geen uh, internationale beroemdheid zoals nee, kuifje dat nee, is geworden. Hoe komt dat? Nou, dat heeft er ook wel mee te maken dat ik, ik meer ben van de ideeën. Dus ik, ik, uh, ik geloof niet dat ik een, een vast figuur een hele reeks van avonturen moet laten beleven. Als ik een inval heb, dan zoek ik bij die inval. Uh, de juiste figuren en het juiste decor. En die invallen die, die komen zomaar op en, en die zijn niet rondom een figuur. Hm. Dus het zit er gewoon niet zo in. En nou heb ik wel... Is dat onrust? Heeft dat iets met een. Nee, met dat is eigenlijk een soort vrijheid die ik graag wil hebben: dat als ik ineens over een bepaald onderwerp een, een bepaalde mening eh, ontwikkel, dat ik zeg ik zou daar graag wat mee doen. En als ik nou vastzit in mijn dagelijkse bezigheden aan een avontuur met een bepaald stripfiguur, is het veel ingewikkelder om die erin te plooien. Daarom is het niet gebeurd. Ja, het is gewoon is het een heel gebeurd. bewuste... of misschien niet eens ja, zo bewuste het is, keuze. Het, het, het is echt een keuze. Ja, ik heb het in het verleden voor kinderen in, in Jippo... heb ik dan katoen en pinbal getekend. En daar zijn uh, in totaal negen avonturen van verschenen. En... Uh, daarin deed ik het wel, maar dat was in de tijd dat ik nog dagelijks achter mijn tekentafel zat. om uh, heel ambachtelijk al die pagina's te tekenen. Later is het leven een stuk rommeliger geworden. En dat vindt zijn weerslag. Tot jouw grote mijn... vreugde. Ja, heerlijk. Ja. Ja, dat is heel want, fijn. want omschrijf dat dus. Want wat is daar dan gebeurd? Moet, moet ik me zo voorstellen: een werkweek van Joost Zwarte. dat je echt van, van hot naar her reist. En, en dan weer met glas en lood. en dan weer met een postzegel. Ja, en... ja. ja dat, is, dat is aardig onrustig. Maar daarmee ook wel weer wat avontuurlijker. En uh, er is bijvoorbeeld een periode geweest. Zoals uh, de tijd dat ik veel in Brussel moest zijn. Omdat ik uh, was gevraagd om uh, het scenario te schrijven voor het Hergé Museum. Mm -hmm. Dus een museum wat in, in België, in Louvain-la-Neuve, is opgericht. Wat een enorme eer moet zijn. Dat, geweest, dat is ontzettend leuk. En die, de, de weduwe van Hergé die gaf mij de opdracht. En uh, zei nou, we uh, willen dat je verschillende dingen doet. Dat je eerst uh, gaat nadenken wat er getoond moet worden in het museum. Uh, we hebben hier medewerkers en die kunnen je alles vertellen over, uh, over de collectie die wij hebben. Ze hebben ongeveer 80% van zijn oeuvre in de originele uh, in collectie. En uh, daarna willen we ook dat je de inrichting van de zalen voor je neemt. En uh, voor dat eerste deel, zeg maar, dat scenario schrijven, heb ik met de officiële biograaf van, uh, van Hergé, Philippe Godel uh, in een team gewerkt. En ook met de museumdirecteur uit, uit Frankrijk, die voorheen het Museum voor Strips in Angoulême uh, onder zich had. Die heb ik ook in het team uh, gebracht. En toen hebben we samen gewerkt aan dat scenario. Dat hebben we uitgeschreven en uh, allerlei bijlagen erbij... en zelfs tekeningetjes erbij. En dat is naar de architect, een Franse architect, gegaan. Die heeft op basis van dat werk heeft hij, uh, het museum ontworpen... En daarna moest het worden ingericht. Maar in die tijd ging ik dus eens in de twee weken met de trein, vaste prik, naar Brussel toe. Van Haarlem naar Brussel? Van Haarlem naar Brussel. Dus dat was om, uh, om zes uur opstaan. En dan uh, naar Hollandspoor overstappen. En Dan was daar gelukkig een aardige man die daar croissants en koffie verkocht. Dus dan kon ik daar ontbijten. En dan, dan door naar Brussel. En uh, als ik wat vroeger in Brussel. En dan in de trein tekenen? Of doe je dat echt nou, alleen maar in je atelier? Nee, dat, dat deed ik inderdaad ook wel een beetje. Want uh, vaak was het zo dat die, die, van, die, van die vergaderingen... wist je natuurlijk welke onderwerpen daar aan de orde zouden komen. En dan kon ik in die trein kon ik me goed voorbereiden op die vergaderingen. Dus maakte ik nog wat extra aantekeningen en dat, uh, dat ging eigenlijk heel goed. En omgedraaid was het ook zo als ik uh, vanaf uh, de studio saint terugliep naar het, uh, naar het Centraal Station in Brussel. Dan, uh, dat, dat, dat is lekker lopen, want dan ga je bergafwaarts. En uh, zat ik dan in de trein en dan kocht ik een salade op het station... En een wijntje. En daarna ging ik een, een, als het ware een verslag van die, van die dag maken. En eigenlijk meteen al de opvolgideeën creëren. En dan kwam ik thuis en dan was ik bijna klaar. Maar dat is dus van een heel andere orde dan Jan Kruis Peter Pontiac, die jou voorging hè, met ja, die Mar ja. Martin Toner prijs. ja. Een heel ander leven, een heel ander ambacht, toch ook? Ja, dat, dat is het ook wel. Dat is het ook wel. Kijk, tekenen is altijd het centrale. En uh, ik ben ontzettend blij dat ik de, de laatste jaren weer, weer veel aan het tekenen ben. Uh, maar. Het is eigenlijk de omgeving van het tekenen ja. ook. Hè? Omstandigheden creëren. Uh, zoals bijvoorbeeld het, het uh, mee oprichten van een uitgeverij. Om de, bestes, ogenblik, om de beste strips die er, die er in de wereld uh, te zien zijn... om die in vertaling te kunnen uitbrengen. En ook om, uh, om Nederlands talent een, een podium te bieden. Uh, het zijn al die dingen eromheen die, die heel erg mijn belangstelling hebben. Om, Als, om, al... Omdat je anders verveeld zou raken? Of het... De, de... Nou, ik, ik vind het... Kijk, ik, ik wil... Los van dat ik het belangrijk vind om zelf een oeuvre te maken... Het hoeft niet een, een, een heel groot oeuvre te zijn. Als dat, uh, als dat zijn beperkingen kent... Hè, als, als ik uh, achteraf kan zeggen... Nou, ik heb uh, 700 pagina strips getekend... Dan vind ik dat een heleboel. En uh, ik heb liever dat die, dat die goed doordacht en goed uitgevoerd zijn. Dat ik stapels teken mm. waarvan je achteraf zegt... Nou ja, uh, dat was een wat minder boek. Mm. Dus... Terwijl het glas-in-loodraam duidelijk laat zien... dat het dezelfde man is die daarachter zit als ja. op de postzegel. Ja, ja, ja. Daar is het jong. Het doen. is nu eenmaal zo. Mm. Hè? Dus ik, ik kan daar niet zo heel veel verder aan doen. Wat is het ontwerp? Ik bedoel, als het dan geen karakter is uh, dat je uh, nalaat... Wat, ja. wat, wat, wat is het dan wel? Nou, het oeuvre natuurlijk. Ja, maar goed, is het te omschrijven? Is het, de klare lijn heb jij ooit voor Hergé bedacht... Ja. en is uiteindelijk uh, op jou geplakt ja. ook? ja. Ja. Maar dekt dat de lading nog wel? Nee, zo'n term als de klare lijn is een, is, een, is een beperkte omschrijving. Want het gaat eigenlijk alleen maar over de tekentechniek. Waarbij je contour, in contourlijnen tekent. En waar... Met kroontjespen. Met kroontjespen en invult met, eh, met vlakke kleurtjes. Mm -hmm. Dus het is een bepaalde techniek. Weliswaar heeft die techniek ook zo zijn specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar eh, de kwaliteit van het werk zit hem niet in dat lijntje. Die zit waar erin... zit het hem wel in? Nou, die zit erin... Dat dat als je als tekenaar uh, de verbeelding op gang kan brengen van de kijker... en uh, het aparte is dat die klare lijn die, met die vlakke kleurtjes... dat mensen, als ze dat zien, toch heel goed begrijpen... dat er een volume bedoeld is. En dat vertalen ze als het ware in hun eigen hoofd. Dat is heel belangrijk. Maar als je nou goed kijkt... Legt nou, dat eens uit, dat er een volume bedoeld is. Nou, Als, als, ik, een, als ik een blikje teken, hè, zeg maar gewoon een, een leeg conserve blikje, mm -hmm. hè, dan teken ik twee verticale lijntjes. Bovenop uh, verbind ik die twee lijntjes met een ellips. En onderin verbind ik die lijntjes met een halve ellips. Mm -hmm. En als je dat nou voor je ziet, dan zeg je nou, dat is een... Een, een rond blokje of dat kan een blikje zijn. Als ik op de bovenkant nog een paar ringen bijteken, dan lijkt dat op dat dekseltje van dat conserveblikje. En dan is het voor iedereen duidelijk. Je kan het ook schilderen, hè? maar dan ga je relief aanbrengen. Dan ga je een lamp plaatsen aan één kant. En dan zeg je dat is de schaduwkant en dat is de kant waar het licht op valt. En je kan het heel ingewikkeld maken. Maar als je een, een, een strip die, die een soort taal is, eh, als je daarin werkt, dan eh, mag je ook een code afspreken hm. met je lezer. Het is het, het, net zoals wij de, de gewone taal met lettertjes... dat zijn ook codes. En iedereen begrijpt dat als je daarvoor geleerd hebt. En eh, weliswaar zijn er geen scholen... waar je strips leert lezen. Maar eh, met een beetje ervaring kom je een heel eind. En heb jij een nieuwe code ontwikkeld? Nou... Niet, eigenlijk moet ik zeggen dat heel veel tekenaars... Uh, binnen, binnen die speelruimte iets nieuws doen. Want hm. ze proberen altijd iets persoonlijks uh, over te dragen. En daarmee voegen ze ook wat toe aan het idioom. Er zijn uh, uh, tekenaars bijvoorbeeld als Sal Steinberg... Een tekenaar, die, hij kwam uit uh, uh, Roemenië. Heeft architectuur gestudeerd in Milaan. En is uiteindelijk naar New York gegaan. En is daar een van de belangrijkste tekenaars voor het tijdschrift De New Yorker geworden. En hij heeft bijvoorbeeld uitgevonden dat je uh, tekstballonnen niet alleen vult met letters. Maar dat je daar ook figuren in kan stoppen. Die iets zeggen over hoe iemand praat. Want hij gaat ervan uit, je hoeft niet altijd te zeggen wat iemand zegt. De manier waarop je het zegt, dat zegt net zoveel over de boodschap. Dus ik, ik heb net een aantal van die tekeningen van hem bekeken... en daar zie je als er een, als er, als er een viool en een shallow... Spelen. Ja. Dan komen er uit die viool allemaal lichtvoetige krullen die om elkaar heen draaien. Ja. En die cello die heeft dan een in gouache een veel rustiger toon. Die onder die krullen van die viool wordt gelegd. Hij tekent het geluid? Hij tekent het geluid. Hij en als er dan een tuba tekent, dan zie je een barok ornament, wat een, een soort pleisterwerk, wat in één knal uit dat apparaat stijgt, Nou, dan heb je eigenlijk de toon helemaal te pakken. Wat ik opvallend vond, blijkt ook weer uit uh, de leporello's... Ja. Ja, ik zeg ja. het goed. Ja, dat zeg ik uh, goed. Waarin je uh, laat zien hoe jij... Uh, helden van jou natekende of ja. overtekende zelf, Ja, over, overtrok. Overtrok, ja, met ja. van dat vloeipapier. En ook uh, Chris Ware beschrijft ja. dat in de inleiding van uh, Bijna Compleet... hoe hij jouw plagiaat, uh, hoe ja. die plagiaat ja. pleegde, maar ja. ook het overtekende. Is dat een manier om het te leren? Of ja. wat is dat? Doen ja, jullie kijk, dat? Ik, ik, ik, ik vond het heel belangrijk, toen, toen ik begon met tekenen... toen uh, was vooral de... De vrijheid waarin je kon werken, dat was voor mij het belangrijkste. Dus dat ik al mijn ideeën kwijt kan, heel expressief mm -hmm. en heel direct op het papier. Maar na een tijdje dacht ik, hoe komt het nou toch... dat de tekeningen van, van een aantal tekenaars die ik ken zoveel beter zijn? En dan ben ik de meesters gaan bestuderen... En toen ik door had dat ik heel graag met dat dunne lijntje wilde tekenen... toen dacht ik, moet ik eigenlijk eens proberen... of ik heel goed getekende voorbeelden... of ik die kan overtrekken met één dun lijntje... en of ik de essentiële plek waar dat lijntje moet zitten... of ik die over die rommelige onderlijn kan leggen. En welke meesters waren dat dan? Nou, bijvoorbeeld, ik heb Gigé, een, een, een, een, een Belgische tekenaar, heb ik overgetrokken. Uh, ik heb een, een, een Franse tekenaar die de serie uh, Le Pied Nicolet tekende. Die vrij rommelig inkt. En ook zijn lijntjes nooit aan elkaar hecht. Dat ziet ja. er altijd een beetje vlodderig uit. Maar die heb <laughs> Iets ik totaal genomen. anders. Ja. En Alain saint Saint-Ogon heb ik gedaan. En ik heb ook Roy Crane gedaan. Een Amerikaanse tekenaar die juist veel met arseringen en met halftinten werkt. Maar die hele goede houdingen had. En uh, al die mensen ben ik heel zorgvuldig gaan overtrekken. En onlangs uh, heb ik mijn, mijn brandkast weer eens opgeruimd. Met al die tekeningen erin. En daar zag ik onderin een envelop liggen. Met, uh, met al die overtrekvellen. Oh. En toen dacht ik, nou het is eigenlijk te leuk om dat uh, achter te houden. Ik ja. zal ze in die zwarte comics uh, zal ik een paar opnemen. En nu zijn ze dus uh, gepubliceerd. Ja, ja. Maakt het je heel erg gelukkig als je aan het tekenen bent, of, of is het ook gedoe? Nee, ik vind het geen gedoe. Ik vind het uh, ja, voor zover je van geluk kan spreken, het, je bent toch wel mooi je eigen baas. Hm. En uh, voor zover je van geluk kan spreken, ja, dat ja, is de dat ondertoon. Wel, ja, want van geluk ja. spreken wij niet. <laughs> nou, ik vind het wel. Het is. Het, als je de gelegenheid hebt... en als je die gelegenheid wordt je gegeven... maar je creëert hem ook... dat je de gedachten die je hebt... dat je die kan aanscherpen. Dat je daar... Uh dat je gaat zoeken van hoe je die het best met anderen kan communiceren. Dat je op zoek gaat naar de essentie. Dat je wat onderzoek moet doen. Uh, of op het internet vind je van alles. Maar ik heb ook een hele grote bibliotheek. Vind ik ook van alles. En anders dan, uh, dan vraag je eens aan vrienden of zij nog van het een of het ander wat hebben. En zeg maar dat, dat, dat opzoeken naar allerlei dingen. En, uh, en het analyseren van zaken. Dat, uh, dat vind ik wel geweldig om dat te kunnen doen. Waar ben je nu naar op zoek? Ik ben op het moment een, een heel groot uh, raam aan het ontwerpen voor een kerk in Haarlem. Je hebt in Haarlem de Bakenerskerk. Die heeft een, een nieuwe bestemming gekregen. Het is een van de oudste kerken van de stad... En uh, de mensen die dat aan het verbouwen zijn... die hebben besloten om de glas- en loodramen... door striptekenaars te laten invullen. En nou is in die absis zijn al vijf tekenaars... die daar hele kleurige ramen voor hebben gemaakt. Allemaal Haarlemse tekenaars? Uh, voor het <gacht> grootste deel, maar Theo van uh -huh. de Boogaard zit er ook bij. Oh. Uh, en, maar dan heb je een beuk daarnaast. En er is de entree, en boven die entree is een groot raam. En daar moet ook iets in komen. En daar ben ik nu mee bezig. En ga je dan op wat voor manier doe je dan weer studie? Je... Nou, dan ga ik eerst praten met het archeologisch instituut... wat daarin zit, om te vragen op wat voor plek staat die kerk. Hè? Wat, wat is dat vroeger geweest? Wat is de functie van die kerk door de tijd heen geweest? En uh, het ligt ook wel voor de hand om nog iets te doen... met de nieuwe functie, die archeologie. Maar dan hoorde ik dat die kerk een, uh, een, een plek was... waar veel pelgrim, pelgrims... Uh, overnachten, die op weg waren naar Santiago de Compostela. Oh. Dus er staat ook nog ergens zo'n uh, zo, zo schelp in, de, in, in, in stenen in de gevel. En uh, dat was wel een, een belangrijk moment. En er is ook een verhaal dat de toren van die kerk... eigenlijk bedoeld was voor de grote kerk op de, op de Grote Markt. Maar omdat die van steen was, zou die te zwaar worden... en zou die wegzakken. Uh, hebben ze besloten om een houten toren op de grote kerk te doen. Hebben ze deze toren uh, verplaatst naar uh, deze oude kerk. Uh, en ik dacht ik wil ook wel iets met die, met die torens en die typische ui. Uh, puntjes die daar in Haarlem op zitten. Hè. Dat, dat vind je niet zo heel veel in steden. Zo'n opengewerkt uitje. wat er dan bovenop zit. Ja. En uh, ik denk dat dat raam dat heeft. heeft drie spitsen in zijn gotische boog. En ik denk dat ik daar de, de oudste kerk van Haarlem. en dan ook dat verhaal van die twee torens erin heb. En die schelp. En die, die schelp komt op een, een of andere manier in. En dan wil ik ook uh, middeleeuwse schoenen een hele rij. Uh, dat zijn dus de versleten van de schoenen van al die mensen... die maar moeten lopen naar Santiago de Compostela. En dan heb ik nog een mogelijkheid om, uh, om onderin de weerspiegeling... van al die torens in het Spaarnen. om die ook nog op te nemen. Het is eigenlijk een levenslange studie, hè? Dat je de hele ja. tijd weer iets nieuws kan bedenken, ja. uitvinden, uitzoeken ja. en daar dan... En, en het feit dat het in Haarlem is, want je laat behoorlijk wat sporen na zo in Haarlem... met ja. die toneelschuur ja. Ja. Ja. en dat kleed ja. en dan nu weer deze ja. kerk. Is het... Want altijd, je hebt daar altijd gewoond, Ja, ik ben, ik ben geboren in Heemstede, dat is een randgemeente van Haarlem... en. Uh, uh, Haarlem was wel het centrum, of eigenlijk het, uh, daar speelde alles, alles zich af. Mijn vader had een uh, modenzaak in de stad. Een Damesmode, ja. damesmodenzaak. En mijn, mijn opa was uh, muzikant en muziekresensent. En uh, mijn oom, de, de broer van mijn moeder, was organist. En, in de Bavo? In de Bavo, onder andere. In de grote kerk, ja. Hij was stadsorganist. En, uh, dus we zijn eigenlijk heel erg in dat culturele van Haarlemse altijd geweest... Uh, en wat betekent uh, dat voor je? Nou, niet overdreven veel, moet ik eerlijk zeggen. Want ik, ik vind het helemaal geen probleem om in Grenoble ramen te maken. Nee, dat begrijp of, ik. Of in andere steden <laughs> uh, dingen te doen. Maar het is toch leuk als je in een stad uh, uh, woont. dat je met de mensen die in die stad. als die mensen in die stad enthousiast zijn over dingen. dat je daar samen iets kan, uh, kan realiseren. Het is, een, uh, het is een. ja, ik vind het een hele aantrekkelijke uh, provinciehoofdstad. Weliswaar niet groot maar uh, makkelijk te bewonen en ook heel strategisch gelegen, zal ik maar ja, en zeggen. en zolang maar, je ook nog wat in Grenoble kunt doen. Of ja, wat te doen. Het, is een, het, is een, het is een stad van waaruit je heel makkelijk uh, wegkomt, uh, maar ook weer graag thuis. Die damesmodezaken, is dat nog van enige invloed geweest... op uh, de verdere carrière van ik <laughs> denk ja, ja, ik, denk het, wel, ik ja? denk het wel. Ja, ja, het, is, het is nog steeds mijn gewoonte... om uh, met mijn vrouw en met mijn dochters uh, mee te gaan om kleren te kopen. En dan mijn oordeel, een soms uh, streng oordeel over uitspreken. Uh, maar ik ben natuurlijk opgegroeid met, uh, met modebladen thuis en, en uh, stalen boeken van leveranciers. En dan was natuurlijk de gewoonte dat er altijd aan de stoffen gevoeld werd. Dus tussen duim en, en wijsvinger, wijsvinger. Dan voel je even wat voor stof dat is. Hè? Dus uh, dat, uh, dat hou je er wel aan over. En die ja. mooie strakke men achtige jurkjes, want ja. die krijgen ze toch wel vaak aan hè, bij jou. Goh, dat is, wel, ja, dat, dat is wel erg leuk dat daar zoveel aandacht aan wordt besteed. Maar ik had het eigenlijk al bij zo'n oude film als de Sound of music en dan zie je dat ineens uit die gordijnen die jurkjes worden gemaakt, <laughs> maar hoe mooi ze niet gemaakt zijn en uh, prachtig hoe dat allemaal zit. Daar, uh, daar kon ik ook al lekker naar kijken. En de stad, het is altijd. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat jouw personages uh, zich plotseling op het platteland zouden nee, begeven. Nee, ik ook niet. Het is deze, het is eigenlijk de, de stad is de gecreëerde omgeving van de mens zelf. En nou kunnen we in Nederland aardig wat uh, landschap ook zelf creëren. Maar in, in de stad, daar vind je toch sporen van het falen van de mens. En uh, het is leuk om over mislukkingen te tekenen. Dus uh, ik heb die stad gewoon nodig. Dat roep jij altijd, dat het zo leuk is om over mislukkingen te tekenen. Ja. En, en mijzelf, lukte de hele ja, alles lukt jou de hele tijd? Nou, ik, ik ken mijn beperkingen natuurlijk. Hè. Die weet je heel goed te verdoezelen. Ja, ja, maar dat die vind die ik zo interessant. Als je die, ja. ik, ik, ik las wat interviews, en het gaat zijn. Ja, ik hou ervan om de mislukkingen van de mensen. Te ja, die dat... man die pakt van alles aan, en het lukt allemaal de hele tijd. Nou ja, ondertussen maar, maar je, de als je, mislukkingen. Als je, als je, als je een, een beetje brengt. op afstand kijkt uh, naar hoe de mens uh, het leven voor zichzelf organiseert, dan zie je toch dat het, uh, de bedoeling is vaak veel groter is en, en veel idealer is dan wat er uiteindelijk van terecht komt. Dus als je, je moet een beetje de afstand nemen tot de geschiedenis... maar ook uh, tot de maatschappij, zal ik maar zeggen. En uh, ik kom dat toch wel tegen, ja, dat, dat, dat het allemaal mislukt. En ook dat de mensen het over het algemeen hoog in zijn bol heeft. En, uh, Wat beschouw jij dan als je mislukking? Nou, dat hou ik privé. Dat is natuurlijk weer op het persoonlijke vlak. Nee, natuurlijk, zijn, het? natuurlijk, ja, ja, natuurlijk zijn er mislukkingen. Ja. Maar dat... dat uh, God, uh, ik, ik heb wel de neiging om daar toch redelijk snel overheen te komen. Ik vind niet dat je daar, ja, als je dat kan tenminste... niet al te lang bij stil moet staan. Want dan wordt je leven toch wel erg vervelend. Je moet toch proberen om er wat van te maken. Dat hoort natuurlijk ook bij de mensen. Het is aan de ene kant proberen wat van te maken... En je ook realiseren dat het allemaal uh, zijn beperkingen kent. Ja, en dat is de manier om het dan weer voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, er is iets heel erg mislukt. Ben je dan gelijk het volgende moment alweer bezig... om, om van die mislukking iets nou te doen? Nou ja, je, ik bedoel, ze zeggen natuurlijk wel eens van, van je fout moet je leren. En uh, dat is natuurlijk ook wel zo. Je, maar Je karakter trekken, daar kan je niet altijd alles aan doen. Dus uh, die zal je erbij moeten nemen... Uh, maar het is vaak als er, als er, als er projecten uh, uh, waarvan je dacht... nou, misschien moet ik me daarin zetten. En zo'n project uh, blijkt dan eigenlijk niet goed van de grond te komen. Dan is het maar goed dat het ophoudt. Want dan kan je je aandacht geven aan, uh, aan betere dingen. Iets wat dan dingen. natuurlijk wel weer lukt. Graag. Goed, Joost Zwarte. Ja. Wat komt er op de tegel te staan? Ik meld ondertussen even dat het programma hierna uh, twee dingen heet. Uh, vandaag is er aandacht voor Duurzame Dinsdag. Ellis de Bruin praat met professor Milieukunde Lucas Reinders. Uh, over hoe je milieupolitiek kunt beïnvloeden... en over de schaarse aandacht voor het milieu... in de huidige verkiezingscampagne. Dat is namelijk zo. Ja. Nou, Joost Zwarte, wat komt erop te staan? Ja, daar, daar komt op te staan een, een spreuk. En die heb ik ooit door een vriend vertelde me, vertelde me over die spreuk. Hij bezocht een advocaat in Amsterdam... Een oudere man die er heel wijs uitzag en die zat in een grachtenpand. Wat prachtig antiek was, maar op die spiegel daar stond een. Daar hing een heel gammel kapot. Dit was de aflevering 24 en 97. Jawel, morgen duiken wij diep in de wereld van de Gypsy Girls met Antje Monteiro. Tot dan! Radio 1 kunst. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Argos bestaat 20 jaar. Een affaire dan wel enige misère. Welke uitzending vond u de beste? Die over de zaak Baby Jelmer? Dat, dat vooral met het draaien van zijn ogen... met de ballen van zijn vuistjes. Dat blijft eeuwig op je netvlieg staan. Het mislukte fotorolletje van Sribrenica. Er staat gewoon beelden op dat rolletje. Ja, dit is een precieze reconstructie ja. van wat er gebeurd is. het proces verbaal staat. Dus dat, dat klopt dus niet. Of een uitzending over de aanpak van kindermishandeling? Ik laat niet zomaar om mijn kind afpakken terwijl er niks aan de hand is. Ga naar Raijk.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 Kijk op humanistischverbond.nl. Toneelgroep De Appel speelt Herakles. Regie Auschreidanus Senior. De nieuwe theatermarathon over deze Griekse held. Vanaf februari in het Appeltheater Den Haag. Kaarten toneelgroepdeappel.nl. Jarenlang is alles in de uitverkoop gegaan.